De werknemers en het kabinet zijn in een Haag bijeen om de laatste hand te leggen aan het pensioenakkoord. De verwachting is dat ze vanochtend een persconferentie geven. Volgens het akkoord gaat de pensioengerechtigde leeftijd in twee stappen omhoog naar 67 in 2025. Ook is de hoogte van de pensioenuitkering niet langer gegarandeerd.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 Als Weijers volgend jaar vertrekt, heeft hij tien jaar bij Axelubel gewerkt.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 Het weer vanochtend nog zon, maar van hieruit vanuit het zuiden bar je mogelijk met onweer. Het wordt 17 graden aan zee tot 20 graden in Limburg. Dit was het. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor de in en verkoop van nieuwe gebruikte auto's. En naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Piat-service. adres voor autoschapes en apk van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Bent u op zoek naar een nieuwe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 En dit is Johnson Valka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam, bij sloten 2 kilometer. Op de A8 naar Amsterdam, 2 kilometer bij knooppunt en, en op de A9 alk naar richting Amsterdam heen. Daar staat dus in de knooppunt in en Raasdorp 3 kilometer. Tot zorgheid de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zoom Zoom CZ. Zandvoort is de zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Men en nu, de gang van ZFM Jazz dat de bands van Gaul en Juken en Kong elkaar ontmoeten en stevige muziek in het filmpje gingen graveren. 16 uur als meest zagen de dag Elf Belknop tot 12 uur bij 14 met Peter Moon en Fred Groensburg. Het is iets meer dan 15 jaar geleden dat de heer Clifford Jordan en Jim Gilmore met hun uh, tenor de studio ingingen en uh, Horace Silver aan de piano meesleurden, Kirby Russell op de bas en Mr. Art Blakey op de drums en daar is een prachtige opname gemaakt en die heet Ever Eye. Thank Yesterday's mashed potatoes A fine romance, you won't mess up A fine romance, you won't mess up I might as well play bridge with my old hands. I haven't got a chance This is a fine romance get the chance This is a fine romance A fine romance With no kisses A fine romance, my friend This is We two should be like clans in a decent chowder, But we just fizz like parts of a saddest power A fine romance with no flinches. A fine romance with no flinches. You're just as hard to learn as the end of France. I haven't got a chance. This is a fine romance. Today. day 1955, wat is het al heel lang geleden? Nog langer geleden is de eerste opname uh, van de Wenders geweest. Dat is 1926. En die vieren dit jaar hun 85 jaar jubileum. Vanmiddag is er een openbaar optreden. Ik krijg eens in het school, in bussen of in huizen. Ik ben het even kwijt. Waarschijnlijk op de website Kun, u, kunt u vinden waar het precies is. Ik wil nu graag een uh, een mooie opname van hen, laten ins instrumentale opname van hen laten horen. En dat is het nummer obsessions. <tries> madam was bij eh, de band van Miles Davis en Freddy Hubert. En dan gaan we nu naar iets heel anders. Iedereen in het programma kondigt de ik kanaal dat we voor alles wat hebben uit alle landen. En er ligt nu iets heel speciaals op de draaitafel van het Richard Gaiano Quartet. Een accordeonist, een wonderbaarlijke accordeonist met eh, Stan Burton op de van George Andrats op de bas. Ook een kleine, een kleine span op en een nummer schiet getiteld de You know, ladies and gentlemen, every once in a while, there comes a song that you feel will be a stand. And this is one we'd like to try and for you. New sound. All yeah. right. Yeah. Yeah. In 1972 was dat de Jazz at the Santa Monica. En Elvin Jarrett werd ondersteund door het Count Basie op West with the Bonnie Francon Trainer. Geen iets anders. Ray Charles, Ingenious Love's Company, heet deze CD. En hij trekt erop met heel verschillende steden. En ik ga hem eens een keertje en de muur draaien waarin hij samen speelt met Bonnie en Wyatt. Charles en Bonnie Riot. Ik wil nu dat laten horen van Nederlandse Bodem en ook aan de Contrabas. Er wordt een kleine bezetting van de Dutch Winkels waar op deze opname de meeste leden ook al niet meer in leven zijn. Ze ook van Drakenstein, de, de bassist, maar die gaat nu een uh, nummer spelen wat van zijn hond is waar hij ook prachtig Don't Ask Me. Ja. Gueve referred on as you said marile Kelley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 maar geen kon bereiden, maar wel uh, de drums werd begeleid door iemand binnen een Jimmy Cop. Ja, mensen werden al zenuwachtig, hè? Zo is het. Maar het was wel mooi. Zo is het ook nog eens een keer. We gaan uh, nu nog iets van Ella draaien. En dat is de... de, een, van de een van de... Noem maar eens Top 10 van de jazzmuziek. Awesome. De C-Jam Blues. Ah, oh. Zieven yes met plezier samengesteld en gepresenteerd door Fred Koonsberg en Peter den Boer. Volgende week dezelfde zender, dezelfde golflengte. Weer yes, Sieven. En in de etor op 106,9. Straks weer. CFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van.